Goedenavond. ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere priklocaties van de GGD zijn morgen dicht. Er wordt stormachtig weer verwacht en dan zouden de tenten bij de priklocaties kunnen wegwaaien. Daarom kan je morgen in onder meer Alkmaar en Miedermeer geen coronaprik halen. In de ochtend merk je het meest van de storm, zegt weerman Peter Kuipers-Munneke. Met windstoten die landinwaarts zo'n 90 km per uur kunnen zijn maximaal. En in een strook langs de kust, vooral het westen en het noordwesten van het land kunnen die windstoten zeer zwaar zijn met snelheden boven de 100 kilometer per uur. In Vlissingen hebben ze voor de zekerheid besloten om de teststraat dicht te houden. In Parijs in Frankrijk is gisteravond een meisje van 14 verdronken in de rivier de Seine. Twee tieners zijn opgepakt en worden verdacht van moord. De verdachten zouden ruzie hebben gehad met het meisje en haar hebben geschopt en geslagen. Daarna zouden de twee haar in het water hebben gegooid. In Den Haag zijn vanmiddag geen platen van een kantoorgebouw naar beneden gekomen. Auto's die vlakbij geparkeerd stonden raakten beschadigd en raakte niemand gewond. Op beelden is te zien dat vrijwel de hele beplating van de zijkant van het kantoorgebouw is gevallen. Hoe dat kon gebeuren wordt nog uitgezocht. En daklozen in Eindhoven zijn eindelijk van hun coronakapsel verlost. Dakloze Leo heeft een nieuwe tondeuze gekregen... en daarom stond hij midden op straat klaar om aan de slag te gaan. Komt u maar, komt u maar, met je licht vast. Helemaal kort. Ja, vooral hier bij de, bij de kantoor eten hè? Bij ja, ja, ja. Eind vorig jaar liep Leo op straat langs een kerstboom en mocht hij een wens ophangen. Hij wilde maar wat graag een tondeuze en die wens kwam dus uit. Ja, mijn plan is eigenlijk uh, ja, dat iedereen een beetje mooier uit ziet dat ik gewoon beter kan knippen. Ik ga, ik ga het nou overal doen, want het is open lucht. Hè. Je zal me overal zien, ik zal overal iemand een kap geven. Het weer, vanavond regent het op veel plekken. Morgen zijn er ook een paar pittige buien en waait het dus ook flink hard. Morgen tussendoor is er ook zon, het wordt ongeveer 11 graden.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 Die Wolken wieder lila Sinn, hier bleiben wir, bis die Wolken wieder lila sind. Guck da oben, steht ein neuer Stern. Yeah. Kannst du sehen bei unserem Feuerwerk. Oh. Wir reißen uns von ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. so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 Voelt het nog altijd met z'n twee. Ik hoef je niet aan. Yes,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 tonight in the pipe fly to the motherland or sell love to another man it's too cold